Loopt een rat, wat? Daar loopt een rat over het schot. Het is een muisje. Het is een rat. Er zit een heel klein ratje. Het is bovendien dierendag. <lacht> wat ga je nu doen? Hij moet eruit. Ik niet zo op. Ik dacht dat alleen vrouwen dat deden. Ik doe in ieder geval de lamp van mijn gezicht. Ach, je lijkt de vrouw van Kamichel wel? Je vat nog kou. Dacht je nou werkelijk dat het dier door de deur naar buiten gaat? Je zit al lang in een gaatje. Het is verdomme al half twee. Ik heb de hele nacht nog niet geslapen. Hm, dan heb je mij ook nog wakker gemaakt. Ik moest toch even zeggen dat er een rat was. Hij zat een meter van ons bed. Wat kan jou dat schelen? Dat kan me heel veel schelen. Hij moet eruit. Hm, doe het licht nou maar uit. Geslapen. Ik kan niet slapen. Wind je niet zo op. Wat heb je? Het lijkt wel of je hysterisch geworden bent. Ik kan niet slapen als zo'n beest mijn huis binnendringt. Zo'n beest moet toch ook een huis hebben. Maar niet hier. Stel je niet zo aan. Denk liever aan dat beest. Zo'n lolletje is het ook niet om overal zo weggejaagd te worden. En toch wil ik hem niet in mijn huis. Dan nemen we maar een poes. Ja. Een poes. Dat lijkt me leuk. <lacht> maar niet voor de ratten. Want dat vind ik zielig. Nou, loopt hij over het gordijn. Ik ga nou eindelijk eens slapen. Maak me klaar wakker. Hoor je hem? Ja, ik hoor hem. Laat hem nou maar, Dat doet je heus niets. Daar ben ik niet bang voor. Ik wil hem alleen niet in mijn huis. Ik wil niemand in mijn huis. Ach, wat doe je verschrikkelijk kinderachtig. Niemand? Ook geen rat? Ik, ik wist niet dat je zo kinderachtig kon zijn. Nu loopt hij over de boeken. Direct valt hij op je bed. Waar is hij? Hij is nu in de alkoof. Nou, laat hem daar, alsjeblieft. Dan kan hij geen kwaad. En nu gaan slapen. Oeh, hij zou een ander ook nog in paniek brengen. U hebt naar mij gevraagd. Ik heb je zaterdag gemist. En je hebt me ook geen bericht gestuurd, zoals we hadden afgesproken. Nee, dat komt, dat is zo gegaan. Ik heb me zaterdag verslapen. Verslapen? Ja. En toen was het te laat om hier nog naartoe te komen. Ja, dat is te zeggen. Ik werd wakker en toen dacht ik, nou is het toch niet meer goed te maken. En toen ben ik maar eerst een bad gaan nemen. Een bad? Ja. En toen vond je dat je wel genoeg gedaan had. Ja, nee, ik, ik bedoel nee natuurlijk. Dat zou ik ook zeggen. Ik was van plan om zaterdagmiddag en zaterdagavond te blijven werken, maar toen was de deur dicht en er was niemand en toen dacht ik dat ik nog beginnen moest, maar het was al voorbij. En toen ben je weer naar huis gegaan. Nee, want ik dacht eerst dat het nog beginnen moest, dus ik dacht, ik ga maar even om, en toen was er ook nog een klok, maar daar zaten geen wijzers meer aan, dus toen heb ik mijn schoonzusje opgebeld, wat voor dag het was en hoe laat, en die zei toen dat het zaterdag was, en tien voor twee, en toen ben ik maar een eindje gaan fietsen. En nu? Weet je nu wel dat het maandag is? Ja, nu is alles weer in orde. De dagindeling was een beetje in de war. Goed. Kan ik het nog inhalen? Je mag het inhalen, maar niet s'nachts. Waarom niet s'nachts? Omdat de nacht er is om te slapen. Dat zou je na deze ervaring toch mogen weten. Ja, mag ik nu weer aan het werk? Je kunt weer aan het werk. Er is nog iets. Wat is er dan? Vindt u goed dat ik een hond neem? Een hond? daar hoef je mij toch geen toestemming voor te vragen? Ik bedoel, mee naar het werk, neem. Zolang ik hier ben, komt hier geen hond binnen. Oh, nee, ik dacht... Een hond? Hoe haalt die jongen het in zijn hoofd? En dat terwijl ik als te dood ben voor honden. Hij denkt dat het helpt tegen de eenzaamheid. Als hij eenzaam is, moet hij een vrouw nemen. Er zijn vrouwen genoeg. Niet voor iedereen, onzin. Er is altijd wel een flinke vrouw die zich het lot van zo'n jongen wil aantrekken. Hij moet er alleen wat moeite voor doen. Die Slofstra van jou, heb je daar wel eerst referenties over ingewonnen? Ik ben heel tevreden over Slofstra. Ach kom, die man heeft de intelligentie van een kind. Ik heb hem gevraagd dat boek open te snijden. Zet hij daar zo'n stempeltje voor in? Hij stempelt graag. Maar dat kan hij hier toch niet? Dan moet je hem dat verbieden. Maar zo iemand kunnen we hier toch niet gebruiken? We kunnen hem heel goed gebruiken, want hij kopieert foutloos. En hij heeft ook al een keer drukproeven voor me nagezien. En dan ben je tevreden? En verder interesseert het je niet. Nou, het zou mij niets verbazen als het IQ van die man niet hoger komt dan vijftig. Is dat dan niet genoeg? Vijftig lijkt me al een heleboel. Ik zal blij zijn als ik dat ook heb. Ach, wat? Hoeveel moet het dan volgens jou zijn? Onze soort heeft een IQ van 120, dat weet je heel goed. Houd je nou maar niet van de domme. Daar weet ik niets van. Heb je dat laten meten? Ach, schrijf toch uit. Is toch eens een keertje serieus? Ik denk dat ik met een IQ van 50 al heel tevreden zou zijn. Maar ik. Ik durf het niet te laten meten. En Slotstra die moet zakjes plakken. Hi, ha, ho. Slotstra die moet zakjes plakken. Hi, ha, ho. Slotstra die moet zakjes plakken. ha je? Ik ben bang van niet. Hoeveel doe je per uur? 30 tot 40. Zullen hij en ik je helpen? Ik wil wel helpen hoor. Wie toekijkt moet helpen. Ik ben kwijt. Ik liever gezond. Ha, dit is het meest bevredigende werk Vrij wat er is. Al het andere is flauwkult. Help elkaar. Zo helpt u. God. Die wiegel. De kunst is om het in één vloeiende beweging te doen. Enveloppe. Eén. Vragenlijst taal. Twee. Vragenlijst cultuur. 3. Vraaglijst vier 4. Mededelingenblad. 5. Nieuw Insteken. Uit laten glijden. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn glaasje. Het is een soort zwemmen. Zo lijkt het meer op breien. Het klinkt als breien. Maar, tonnen. Tonnen. maar het is zwemmen. Kijk maar. Het is één vloeiende beweging. De enige kunst is om binnen die beweging de enveloppe open te krijgen. op hetzelfde ogenblik dat je het pak naar binnen schuift. Zo. Het schrijven. Je moet die naam ook in één vloeiende beweging op het papier zetten. alsof het één letter is. Binnen het ritme van het geheel. Als een cadans. Het is meer flatteren dan zwemmen Bovendien zijn alle namen anders. Als een gekooide vogel. Er was een vogel en het beestje kon niet kakken, want er was een veertje aan zijn het blijven plat. En hij zei verdie, hij zei daar, hij zei verdom. Waarom zegt u dat nou? Het zit in mijn kop en het moet hard. Oeh, je zit hier. Ik vroeg me al af waar je was. U mag helpen. Ik moet naar een vergadering, anders zou ik het zeker doen. Geef mij ook een stapel. Nee. Een van kusten water Nee, nee, nee, hij in Zweden de andere kant. Neem een stoel en ga zitten. En vertel nu eens wat er aan de hand is. Ik wilde eigenlijk zeggen dat ik weg wil. Weg? Bevalt het je hier dan niet? Jawel. Waar Waarom wil je dan weg? Weet je niet waarom je weg wilt? Ja, ik wil gewoon weg, er moet een eind aan komen. Waar moet een eind aan komen? Aan, aan alles eigenlijk. Je wilt dus weg? Ja. Wat wil je dan gaan doen? Op een andere, ergens anders leven. Ander werk? Dat is noodzaak, ja. Wil je soms meer verdienen? Nee, nee, dat is het probleem niet. Wat is het probleem dan? Ik weet het niet. Helemaal verdwijnen. Helemaal verdwijnen? Dan is deze hele misère opgelost, niet? Heb je daarover wel eens met een psychiater gepraat? Of met een dominee? Nee. Waarom niet? Dat leek me niet zo aan de orde... Denkt u niet? Daar zijn vaak hele knappe mensen onder, wetenschappelijke mensen. Ja, ik bedoel, nee, ik weet het niet, ik denk niet dat die me kunnen helpen. Dus je wilt wel hulp? Misschien wel, of nee, eigenlijk toch liever niet. Goed, je wilt dus weg. Wanneer wil je weg? Zo spoedig mogelijk. Als dat kan, tenminste. Dat kan. Ik zal het doorgeven. Ik vind het jammer voor het bureau. Ook jammer voor jezelf, misschien. Maar ik kan jullie eenmaal niet vasthouden. Ga maar. <tie> Dit is toch echt niet normaal. Het is niet normaal. Hij is in de war. Dat kun je wel zeggen, ja. Maar dat kan ons toch werkelijk niet verweten worden. Wij hebben toch alles gedaan om hem te helpen. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. Ja, iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. Maar je wilt toch ook helpen als iemand in moeilijkheden zit. Jij vond het geloof ik niet goed, hè, dat ik ontslag nam. Daar kan ik zo moeilijk over... Oordelen? Maar je hebt wel eens gezegd dat je niet moet vluchten. Ik dacht dat je misschien vindt dat ik vlucht. Ik vind dat je niet moet vluchten omdat het geen zin heeft. Je maakt het alleen maar erger. En als het nou de enige mogelijkheid is? Het hangt ervan af waarvoor je vlucht. En als je het niet meer uithoudt. Het is toch verschrikkelijk. ...je hele verdere leven bij mensen als Slofstra, Meijer en Balk te zien. Ja, dat is verschrikkelijk. Dan kun je maar beter weggaan, vind ik. Vind je ook niet? Ik weet het echt niet. Ik vind dat je alleen weg moet gaan uit kracht, geloof ik. Nou. Dan ga ik maar weer. Ja.